Meer had aangekondigd in te grijpen als betogers naar binnen zouden gaan. Henk Krol is herkozen als partijleider van 50+. Plus. Dat is bekendgemaakt op het partijcongres in Apeldoorn. Het bestuur had Krol voorgedragen omdat hij onvermoeibaar opkomt... voor de belangen van ouderen in Nederland. Krol was de enige kandidaat, 89% van de leden stemde voor zijn benoeming.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 Het aantal meldingen ligt dit jaar tot nu toe op bijna 20.000. En vanmiddag heeft de Uithoflijn in Utrecht voor het eerst gereden. De tramlijn gaat van Utrecht centraal naar de Uithof... waar onder meer de universiteit en hogeschool staan. Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte het eerste officiële ritje. De tram vervangt een bus die altijd zo druk is... dat hij bekend staat als de sardientjesbus. De aanleg van de Uithoflijn kostte een half miljard euro... en is daarmee een van de duurste tramlijnen ter wereld. Het weer, een gebied met regen trekt naar het oosten weg. Vanavond droog, maar in de nacht trekken stevige buien over het land. Het gaat dan ook flink waaien. Morgen verdwijnen de meeste buien en dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 You. Tears of desperation make me blind Baby, I miss you Cause I left the good times way behind Baby, I miss you Wanna be with you is dan Chris Norman. Baby, I miss you. Welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. En uh, ja, helaas, ja, moet ik, uh, moet ik eventjes uh, bevestigen dat, uh, uh, ja, Bernardo, hij was onderweg hier bij de Zeeweg. Uh, ja. En, en uh, heeft, hij een, heeft hij een ongeluk gehad met de auto. En uh, ja, die is een stukje korter geworden. Dus helaas, uh, ja, hij kan uh, Zandvoort uh, eventjes, uh, ja, niet, de, de, de tolweg niet bereiken, laat ik het zo zeggen. Dus ja, we gaan, uh, nou ja, eventjes maar uh, lekkere muziek draaien. Ramon Beense, jij bent alles. Dus helaas, uh, ja. Bernardo wordt dan uh, eventjes, uh, ja, de volgende keer. En veel succes in ieder geval. Ja, ik zeg het elke dag weer.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 Nooit meer weg. Zelfs al gaat het mis en jij niks zegt. Druk je daar. Get down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 ik maar even met je praten om je te zeggen hoeveel ik van je haal. Jouw zijn twee aren om me heen, weet je wel hoe ik om je vijf. Je bent een engel als je laag, een kerstboom en wat kaasjes. waar ben jij? Zie je nu zo stil? Alleen maar een het hartvuur, veel te warmte en de kilte om me heen. Ik wacht op het moment dat je me zegt: ik laat je niet alleen. Dan zou ik zeggen, lieve schat, blijf bij mij, je bent mijn nummer één. Met kies wil ik bij jou zijn. Even, even, ja, het mag weer, hè? een beetje lekkere kerstmuziek. En dat was ja man, en met kerst wil ik bij jou zijn. En ja, nou ja, helaas, Benardo, uh, ja, zijn auto is dus uh, ja, eigenlijk in de prak geleden. Ja, op de zeeweg hier uh, onderweg naartoe, uh, ja, helaas. We maken een, een nieuwe afspraak, maar we gaan wel eventjes uh, zijn single draaien. Ik hou je vast. Pas, nee, ik laat je nooit meer gaan. Je bent een meisje uit mijn dromen ik ben stapel zek op jou, ik hou je vast, nee, ik laat je nooit meer gaan, wat zouden we met jou?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 Vast. Dus we houden ja deze nog te goed. Ben harder dus. Ik hou je vast. Hier bij CFM op die 106.9 en 104.5 op de kabel. TV-tekst en kanaal 40 digitaal. En eh, ja, we gaan verder met een lekker plaatje van Daniel Hoogstra. En mijn nummer 1.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 Even gaan, dan zeg jij veel plezier en je swipe nog na. Dan weet ik het echt met ons in het groet. Jij accepteert dat het soms even moet. Je weet. Over mijn nummer 1. En ja, we gaan, uh, we gaan een lekker nummer draaien van uh, ja, de allernieuwste van uh, Belinda Kiner eigenlijk. En, ja, die heet uh, getiteld Hou van Mij. Entertainment for you. Meer dan radio. Tot op heden vaak uit ervaring. Maar nu doe ik net alsof: Mijn liefdesleven staat volledig op zijn kop.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 Wees nu niet bang, zeg maar tegen mij Ineens werd het keel. en stond alles even stil Blijf met kerst bij mij, doe mij dit nu niet aan. Blijf met kerst bij mij, ik kan jou niet laten gaan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 We Heb jij dan echt? bij mij John Westers zit dankjewel, dankjewel wel. we gaan verder met Jannes en nog steeds zijn we samen Ja. Veel geluk en eigenlijk nooit ruzie Jij bent er die ik mijn hart toch verdrag Ja, nog steeds zijn we samen en ik zou voor altijd naar jou staan Samen. en er komt niemand tussen ons twee. Ik neem jou altijd in mijn hart mee, heel dicht bij mij. Jij kent mij en mijn diepste verlangens. Geef me kracht, weet wat ik nodig heb.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 Zwischen ons weg. Ik neem jouw arbeid in mijn hand mee. heel die Dat was het dan Jannes, zijn nieuwe single. En nog steeds zijn wij samen hier bij CFM Entertainment... voor tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede avond. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen... en ja, mocht u laat zijn met eten, eet smakelijk. En ja, ik heb hier een verzoekplaatje. En dat verzoekplaatje, dat is uh, ja, afkomstig uh, van mijn collega Albert-Jan Vos. En die wilde graag een, uh, een kerstplaatje horen... En uh, van het nieuwe album van Robbie Williams. En dat we moesten zijn. Merry Xmas, everybody. Nou, hier is hij dan, hoor. Are you hanging up your stockings on? Santa Claus, ah, ah, ah, ah. Yeah. are you hanging up your stockings inside? De Robbie Williams en Jamie Collum Merry Xmas speciaal van Albert Jones of ja zoek plaatje omdat hij hem zo mooi vond meer muziek meer variatie met Entertainment For You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 wat heb ik nog meer te wensen dan jouw elke...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 nu weten wat er in mijn hartje speelt, ik heb. Smash!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 Zin om te koken heb ik ook niet meer. Ik heb nooit geweten dat een kerstmis hier alleen zo koud kan zijn. Voor in de wit de straat Ontbreekt als ik alleen de hond uitlaat De mensen uit de buurt die vragen Telkens aan mij waar je bent Ik loop de straten af maar zonder zal vervallen door een leeg gevoel, omdat ik niemand aan mijn zij heb, word ik soms niet meer herken. Het maal weer vanuit Zandvoort, ieder, ieder, ieder, ieder. etmaal meer voor de Westkust. Dit wordt weer zo'n nacht, zo'n nacht die in mijn dromen soms verschijnt. Jij, die kijkt. En heel verlegen naar me lacht Alsof de wereld die vannacht even op ons wacht Dit wordt weer zo'n nacht Zo'n nacht waarin de grens langzaam verdwijnt Dankeschön. Als je dan straks jij mijn handen even vast Je kust me onverwacht vannacht niet geloven dat ik zoveel om je geef en voor jou leef. Oh, want jij, jij bent heel mijn vader, jij bent alles om me heen. Jij bent de vader en mijn lieve nummer één. En lieve dag, wist ik al meteen. weer op maar heb nog heel de avond in mijn kop en jij die pleurte met je handen in je haar die nacht bracht Ik Zo om je vee en voor jou leef Oh, want jij, jij bent in mijn aard jij bent alles om me heen Jij bent de vader en mijn lieve nummer één En lieve kat, wist ik al meteen Ja, hallo luisteraars. En uh, ja, hier is-ie dan, Victoria Eman. En uh, Lonely This Christmas. Ja, ah, moet je wel een schuifje openzetten. Try to imagine. A house that's not a home. Try to imagine Christmas all alone That's where I'll be Since you left me My tears could melt the snow What can I do Without you I've got no place No place to go It will be lonely This Christmas Without you to hold It will be lonely Last year, when you and I were together, we never thought there would be an end. And I remember looking at you, and I remember thinking that Christmas must have been made for us, cause darling, this was the time of the year that you really, you really need love, when it means so very, very much. Without you Without to hold, to hold. it will be lonely it will be very, this very lonely. Lonely. lonely and calls it will be lonely this christmas With victoria eiman on lonely this christmas was een voorproefje volgende week volgende week natuurlijk uh, ja voor entertainen uh, for you de kerstuitzending natuurlijk op 21 ste It's Christmas. It's Christmas. En dat allemaal vanaf de tolweg, ja. En dat in Zandvoort op die 106.9, 104.5 op de kabel. Merry Christmas, Kanaal 40. Digitaal. We gaan verder met... Uh, ja. Meer uh, yeah. muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Ja, ja, ja. En uh, het volgende plaatje dat ik ga draaien... Dat is uh, ja een verzoekplaatje ook... En die is afkomstig van Jeroen. En Jeroen, jij wilde graag een Engelstalig kerstplaatje horen van Justin Bieber. Justin Bieber. En uh, jij, ja, Mispelto. Nou, hier komt hij dan Jeroen? Let's go. It's the most beautiful time of the year. Lights feel the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow. But I'ma be under the mistletoe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 Where you show you. You. You. You. You. You. You. under the mistletoe? In hey, love, the wise men followed the, the, follow the stars. The way I followed my heart, and it led me to a miracle. Hey, love, don't you buy me now? Don't you buy me nothing, buy me nothing. I am feeling one thing.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 Dus dan een van Jeroen en uh, hij wilde horen Justin Bieber en Mistletoe. en uh, ja, ik heb er zelf nog eentje gevonden uit de gouden oude doos en uh, dat is van Bobby Patterson en de Mustangs and let them talk. Because you see being in love is a wonderful thing. But when the one you love kicked around. It makes you feel so bad. Why, well, was just this morning that uh, my so-called best friend came over to buy her a cup of sugar. And after I went to work, I found out that he stayed around about two or three hours. You see, so-called friends sometimes turn out to be no good. And most of them would take your place if they could. But like they say, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Can you dig it? <laughs> Let them talk If they want to Cause talk don't bother CFM Entertainment for You. Zo. So, we zijn weer aan het einde gekomen van uh, dit programma Entertainment for You. En dat allemaal op de 14 december. Ze zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week de kerstuitzending van Entertainment for You. En nogmaals bedankt Goed luisteren, bedankt voor het kijken, goed weekend, geniet ervan, bye bye, zwaai zwaai.